Wij gaan verder met Brit Hadassah, pagina 2, от Bet 2, vers 11. We staan te midden van het verhaal van de Megushim, van, ehm, uh, uh, Magiers. Die kwamen om de verlosser te zien, de, het kindje dat verlossing zal brengen, te zien. En dat zij zagen, zij kwamen naar deze plaats uh, waar hij lag en zij zagen uh, de ster. En ze werden zeer uh, vervuld van met. Цер роуте фрейвде, элев воевову а байта, цау эт га им мирям, имо во и плу аль пнеем. Фольхенрейх. ло, во фатху het otsrotam wij krivolo minhā zahav ulevona wamor. Elf, wij wooabait en zij kwamen het huis binnen, wij zau et a en zij vonden het kind im mirjam met mirjam imo zijn moeder. En zij vielen op hun gezichten. De volgende regel. En zij worpen zich neer voor hem. En zij openden hun um, schatten. En brachten voor hem een geschenk. Zahav, goud, olevona, wirook of lavandel lijkt, lijkt wel op lavandel. Lavana, zie Lavana. Lavandel of wirook. Wamor en mor is mire. Komt van het Hebraeus mor. Waarom is het mire? Waarom dubbele r? Omdat het mor betekent uh, de laatste letter resh is. Wordt verdubbeld in verbuigingsvormen. En dan wordt het nog in res, komt het. Daarom is het meer. Twaalf. De volgende regel. wa wachalom. Levelti, shuv, el hordos. Vajelhu, badere, gager, el artsam en we, zij werden uh, uh, aan hen werd opdracht gegeven bagalom in slaap, in de droom in de droom tishuv om niet terug te keren naar hordus koning hordus en zij gingen de andere weg lename de andere weg el artzam nar hun landen naar hun land dertin hem halcho misham we hinei malachash ben ir a el joseph bakhalo raymor heta yelat de volgende regel werd imo overachlacha mitzrayma ve haye sham ad im amarti elecha di hoordos mevakesh de Hem werd in lachu, la, zij gingen daar vandaan we naar malach Hashem, en zie hier, de engel van Hashem, van Hawaia, Ael Yosef, verscheen aan Yosef, en zie, de engel van Hawaia, niet van Elohim, Hawaia betekent dus barmhartigheid, in, dus in de hoedanigheid, hij verscheen aan hem als engel van barmhartigheid. Verscheen aan Jozef, aan de vader van Yeshua, Bachalom, in de droom, alleen maar zeggende: Kom, sta op, kach het Jellet, neem het kind, weet imo, en zijn moeder. En vlucht, vlucht je met naar het land Egypte. We je, Sham, en blijf daar, ad imamarti elegge totdat ik zal jou zeg, tot, totdat ik jou gezegd zal hebben, die dat. Want Hordos, de koning Hordos dus, Mivakesh et Nefes zoekt letterlijk de Nefes van het kind om het, om het te nemen. Dus zoekt naar Nefes betekent zoekt om hem te doden. Zo so we zien hier een tafereel van. Uh, het beginnen, de beginnende strijd tussen uh, heiligheid, Kdusha en um, Klipot. Dat van buitenkant wordt het beschilderd door de koning, Hordos, de koning van Klipot, die wil het kind dat net geboren is. Dus het geboren is betekent, het is ketter, het klik, de klik het er net, verschijnt net, eh, om, om, om het te doden. Veertien. Interessant is dat zijn naam Hordos, dat de naam Os, is is toegevoegd door door Griekse invloeden. Dus door Grieks, omdat het uitgang van Griekse woorden. Maar als je dan weghaalt de, de, de laatste letter S, eh, Samen bedoel ik, kijk naar de, de naam Hordos. Ja, iedereen ziet de naam Hordos. Dan uh, uh, kan je dat zien ook wat. Weet je wat? wat, wat Eender E-regel, hoog boven de veertien een na het laatste woord. Ja, Eén na het laatste woord is Hordos. Als je dan samen weghaalt, dat is gewoon Griekse invloed, hadden zij de namen zo so, vergrieksd. Dan hebben wij oh, oh, uh, Hordo, hebben wij uh, de stamp van naar beneden brengen. In zijn naam, in de naam Hordos. Ziet dus. Jerida zit he, de, de wortel, de stam om Hordos. Hij die brengt naar beneden. Hij die haalt naar beneden. Altijd kijken naar de, naar de breuze woorden om te zien daar wat de kracht is in hem. Zijn kracht was hier om dingen naar beneden te hebben. Naar beneden betekent net tra, trekken naar beneden net zoals Kripa doet. Brengen het licht kogma, trekken naar zichzelf toe. Dat is Hordos. Dat is de kracht. De kracht van hoordes. Uh, de regel 14 oh, De regel, het vers 14. We gaan gewoon een vogelvloeg verder om, om te, te komen tot waar wij het meest baat van hebben. Maar alles hebben we nodig, maar... Wa jaakom, waïkach eta jelet. jele, hij Laila. Waai vraag, de volgende regel, niet Wa en hij stond op. Waïkach het jelet en nam het kind. Wij en zijn moeder. Laila in de nacht. Wij vragen en vluchten Mitsraim naar Mitsraim En Mitsraim is het land van Egypte. Ja? En het land van Egypte, dat zo vertaald wordt, betekent... Mitsraim betekent, betekent het land van verd, vernauwing. Verdrukking. Vijftien. Wij hier scham hoordos. Limal Ot et Dwar Hashem navi De volgende regel. Limor Mimitsraim Karatje Levni. Alles wat gebeurt he met Yeshua is, kan je dan terugvinden in het hele geschrift. In de Torah zelf, in de Torah, in de naviim, in de profeten. Ook zijn levensweg, alles is wat met hem gebeurt. En ook hier. Dat zijn vluchten naar, naar, Egypte was ook bepaald door, door zijn, door zijn uh, leven. Door wat moest met hem gebeuren in, wat stond in de Torah. In de, in de profeten. de Wij hier sham, en hij was, en hij was daar. Ad Hordos, totdat, totdat Hordos doodging. Lemalot om in vervulling te laten komen, het dwara het woord van Hawaya, bejaad door, dat gezegd werd, door Hanavi, door de profeet, zeggende de volgende regel, karati karatilivni, dat, ze, dat Hawaya zegt, in zijn profetie, van, vanuit Egypte, Karatilivni heb ik geroepen naar mijn zoon. Dan kan je ook zeggen, Mimitsraim betekent ook vanaf de, de benauwdheid heb ik geroepen naar mijn zoon. Mitsraim is benauwdheid. Zestien. Zo so, noemde so ze het so uh, land Egypte. Zestig. Waar jij ki het het bo hamegushim, waiktsov, me odfokende reikhel, waishlag, wa jagerog, et kol ha yladim, asher bevet lechem, uva kol hoe de volgende regel U le ben shnataim ulemata. Nu Lefiga et asher khakarm mipi amigushim. Een beetje wennen jullie aan aan deze manier van regel numeraties gaat het wennen op die manier 16. Waar jij en hoorde zag, die het heel bo dat, dat hem de magiers, hebben hem misleid. Waar ik en hij was erg toornig. Kwa De volgende regel. Hij slaag en hij zond. Wij haar ook, zond mensen toe. Wij haar ook, en deed, en laat, liet doden, liet doden, alle jongens, Asher wet leggen, die in de stad bed leggen zijn, waren. Wil leggen, en, en in de omgeving, in de hele omgeving de volgende regel, tussen de twee jaar oud, ulemata en naar beneden. Lefija volgens de tijd, Asher hakar die hij onderzocht, had, Mipiha megushim bij monden van, de magiers, als de magiers hadden hem eerst in het begin, vertelt dat zij zagen de sterren. 17. Als kan hanem hanemar de volgende regel, mifi, jermiyahu, hanem wie, alleen mor. 17. Als dan werd vervuld, hanemar, datgene wat, jermiyahu, wat gezegd werd, Bepi Jermijahu door de mond van Jermijahu, dus Jeremias, Anavi, de profeet Jermijahu, Leimor zegende, zegende, negentien. Kol baramanisch ma, Nehi u vechi, tamrurim, rachel, de volgende regel, mewaka, Albanega, Me al Alban ki einenu Achting wat hij had gezegd: kol Barama, kol in de stad Rama. En Rama betekent in het heel, in het in het Hogere ook de stad alles is elk woord, elk stad in Israël heeft een hogere heeft ook uh, is genoemd naar Israël van hoger van Zeranbi en daarom zie je de stad Rama betekent de stad in de hogere. maar dan kol barama, de kol de stem in de stad Rama gehoord Nishma Nihi geklaag over hi en gewein Tamrurien betekent bitter, bitter gewijn. Is er. Rachel, Rachel. Rachel is de Nukwa. Maar goed. Mewaka huilt. Albaneha over haar zonen. Meana weigert. Lehinachem, getroost te worden. Albaneha over haar zonen. Geen ene, want die zijn er niet. Dubbele punt. 19. Waar hier mot hordos. De volgende regel. Nee, malachashem. Mira avachalom. En Yosef. Waar het is met z'n rijm. 19. en het was. En het was. Achareim Mota Hordos, na de dood van Hordos. We de volgende regel, Malach Hashem, en zie hier, de engel van Hashem, van Avaya Nir Avahalom. Verscheen aan Yosef er Josef, in de droom. het mitraim, in het land Egypte. Twintig. בajo meralavu cum ד folchende reichel כה זה היהלד באתימו בלהש שוע אל ארצ ישראל כי מתו אמ ועכשיו זה נפש ד folchende reichel היהלד איהלד בajo meralavu na de heer Josef. Kum, staub. Ka het a jelet. Neem het kind. We etimo en zijn moeder. We leg en ha. Schuw keert ruch. Elleritz Israel, naar het land Israel. Kimetu want die dood zijn, Zij die amvaksim die zochten, die zoeken, die zochten naar de nevers van de jelet van het kind. Zie je, hoe, hoe geweest het in de, de hele getal is. Men zocht niet om hem te doden, gewoon, maar men zocht om zijn nevers te doden. 21. En kijk, hoe dat in het Hebrew krijgt hoe, hoe, hoe wordt het opgezomd, de handelingen. Kijk, je kan het anders zeggen, maar kijk dat, En hij zegt tegen hem: sta op, kom. Dan neem het kind. Zo ja. so, één handeling naar de andere, omdat alle, het is eigenlijk gesproken wordt over de traptreden. Eerst sta ja, op en dan neem het kind, en dan neem zijn moeder, enzovoort, en ga keer terug naar het land Israël. Er valt veel erover te bespreken, maar het is niet, on, niet het, voor ons niet het belangrijkste, uh, we richten ons meer op, hoofdzakelijk op, de woorden van de koning. 21. Waia Jacob waia de da Weetimo, vajavo arce Israël. De koning van het heilige. Yeshua is de koning van het heilige. En voor altijd. Dwa Jakom en hij stond op vajka het jelid en nam het kind. Letterlijk. Weetimo en zijn moeder Waar je zijn moeder moet je ook meenemen. eerst kind en dan zijn moeder. Waar je wo, Israël en hij kwam ging en hij kwam naar het land Israël. Niet ging maar kwam naar het land, het land Israël. 22 Uchashem uchasham o ki archalos Malach be Yehuda. Tachad hordos. Aviv. Wajera lalechet shama. Wajet suvo, wajet suve, de volgende regel. Eel, lo, el, Aratzot Hagalil. Kijk nou wat het gebeurt allemaal. Eh iets van buiten, iets bepaald gevaar is, et cetera, dan kiest hij dan voor een bepaalde stad, terwijl hij weet niet waarom het is zo, en allemaal moet het, allemaal is het volgens de profetie zoals het staat over Yeshua geschreven in de Tanach 22. En toen hij hoorde, die argeloos dat de koning Archelos, zo so zijn naam is. De koning Archelos in Jehuda was. Right Regerde in de plaats Jehuda, in de regio Jehuda. Waarom? Hij wilde eerst natuurlijk. Oh, eerst ga ik dat vertalen, sorry. En toen hij hoorde dat Archelos de koning was in Jehuda. Yehuda, in De plaats, dus regio Jehoede. Tachat Hordos in plaats van Hordos, zijn vader. Wajerah le leg het Shama en vreesde hij, vreesde hij, vreesde hij om daar naartoe te gaan. Wajerah le leg en hij werd opgedragen in zijn droom. Wajerah hem te gaan en hij ging, om te gaan eigenlijk, maar hij ging. Hij ging naar de regio, naar de landen van Galil. Galilea heet Galil. En nu gaan we nog even kijken. En toen hij hoorde dat Archelos um, de koning was in Jehoede. En want hij wilde terug naar Jehoede. Want toen wist nog, het was een van de laatste generaties nog, die nog wisten, tot wie behoorden zij. Ja, want daarna, na het, na het, na het vernietigen, na de vernietiging van de tempel, de tweede tempel, niemand, niemand meer, niemand meer wist, wie, wie, van wie hij was. Kijk nou hoe geweldig, Hashem heeft dat zo gemaakt, dat het, dat het niet meer, ze wisten niet meer, en ook Joden, nu op zo'n, niemand weet wie, wie, van wie welke stam is die. Geen, niemand weet meer. zo geweldige verhulling heerst. Dat komt natuurlijk, zal later wel onthuld worden. Want, dus hij hoorde dat de koning weer de, de zoon was opge, opge, opgekomen, de zoon van Hordos. Dan was hij dat vrij, vrij is hij dan daar naartoe te gaan, om, om, om duidelijke redenen, maar, maar omdat uh, Joseph was van, van de stam Jehoede, ja, van de stam van Jehoede. Daarom wilde hij terug naar zijn eigen gebied, maar hij, hij, hij, was, hij, vrij, vrij, hij, hij, hij wilde daar niet naartoe, hij, wilde, hij, hij zag dat het een gevaar, hij zou daar gevaar oplopen. Daarom ging die daar naar het noorden naar Galil. Galil is Galilee. Interessant is dat je kijkt naar het woord Galil. Het laatste woord voor het nummertje 23 en 20. Galil komt van het woord Gal, van het woord Legale. Komt van het woord. Aan de ene kant is het een het vol het woord onthulling. Ontdhuiling. Daar is de plaats van onthulling 23. Waar je wo, waar je schef, net hadavar, de volgende reichel gaan neemar, alpiga gaan ki notsri je en nu goed, goed opletten wat, wat het is. Goed kijken naar de woorden, want wij moeten leren de woorden zoals ook de naam van hoe Yeshua werd genoemd, en de stad waar hij woonde, etc We moeten leren naar de kracht, naar de naam van de stad in het Hebreeuws Dat heeft de kracht in zichzelf. Kijk, 23. Waar je woon, en hij ging, dus zijn vader, ja, met al met, met, met, met alle zijn met, met de familie. Waar je en hij zetelde, zetelde zich bij hier in de in een stad in de stad. En je weet welke stad heet Nazareth. Dus wat men noemt Nazareth, ja, heet het normaal heet het Nitzaret. Goed opletten, is een, een heel hemels groot verschil, want with is Nazareth, yeah? and they had this hadden tsa C uh, the aan het aan het aan het aan het is het aan the aan het aan het aan the aan het aan het aan het the het uh, aan the aan uh, uh, uh, the aan het aan en normaal moet je het uitspreken... naar net, En niet Nazareth. Uh, deze stad heet... Nezareth. Lemaal ood om in vervulling te... laten komen. Had daar waar het woord... de volgende regel aan Neymar, maar... dat gezegd was... Al Alpianwihim volgens de... Door, door de profeten. En zij zeiden... Die Karelo. Ook in de profetie daarvoor was het genoemd: dat de, Want hij zal genoemd worden Natsri. Nazarejer. Nizare, ja, Nazarejer. Maar dan is het van het woord Natsri. Hij zal Natsri genoemd worden. Dus Natsri betekent wat men vertaalt als Nazarejer. Dus, maar waarom hadden zij dat gezegd? Omdat naar de stad, naar de naam van de stad. Zo uh, so ook uh, Joden ging je ook Christenen uh, ook zo zo noemen, Notsrim Notsrim, Dus in het Hebreeuws en dat is een van af afstammelingen, dus van deze plaats of van deze beweging hadden ze uh, hen gingen noemen uh, Notsrim. in het Hebreeuws van van, van, van naam dus eigenlijk eigenlijk de Joden noemen dan Christenen uh, Nazareërs ja letterlijk ze noemen dat. ja want zij noemen uh, Joden noemen dan hen Notsrim. dus zij die afkomstig zijn van Nazareth. Of van hem, van de Nazareer... Die hangen, aanhangers zijn van die Nazareer. En christendom noemen ze Natsrud. Het christendom. Natsrud betekent toch het precies hetzelfde. Alleen maar zelfstandig naamwoord daarvan. Nou, dat is de, wat betreft de tweede werk. Uh, en nu kunnen we verbinden. Die, die drie perakiem, de derde met die twee, en we zullen dat verplaatsen, nodige verplaatsingen maken, zodat so het een beetje zo uh, opeenvolgend zal zijn. En nu gaan we over naar de um, perk Dalet. Dat wil gebruik maken van wat dan ook. Dan kan je gewoon sta open. Ja. Sta open. Sta open. Ga. Precies. Dus sta open. Ga. In alle opzichten. En. Perk Dalit. Dus onderaan gaan we direct beginnen waar de Dalit, grote Dalit staat. De, de pagina 3. En dan beginnen we bij Dalit. As Nasa Haruach en eventjes terugkeren naar einde, het einde van de peregimel, we hebben daar geleerd dat Yeshua liet zich door Johanan Hamadbil door jo Johannan die de doper liet zich dopen en En we hebben geleerd dat de roach van Elohim, de geest van Elohim, daalde op, op Yeshua af als um, Jona, als uh, Dijf. En bleef op hem rusten. En uit de hemel kwam de stem die zei: Dat is mijn lieveling. Die waar ik wens in hem, dat ik wens in hem heb. Nu de regel, nu het oot, of de oot, zeg Dalet. Az et Yeshua, hamidbara, Le man as Satan kijk wat hij, wat hij zegt ons als dan nasa uh, bracht of bracht de geest Yeshua amitbara naar de woestijn lemaan op opdat hij door de Satan op de proef gesteld zou worden. Zie je, iedereen ziet het nu duidelijk wat gezegd wordt. Nu na het dolpen, na de mikwe, in de mikwe, door het dolpen, Yeshua ontving Chassadim. En nu, na het dolpen, na het ontvangen van Chassadim. De, de, de roer die op hem afdaalde, bracht hem naar de linkerlijn om hem uh, te, te onder uh, proef te stellen. In de linkerlijn wordt een mens onder proef gesteld. En, dat is, en daar is, niet in de linkerlijn zit Satan natuurlijk niet, maar die die aanhangt, als het ware, aankleeft van links, die trekt van links uh, de mens aan, om, als het ware, verlokt hem, om van links het te naar beneden te trekken, niet door de middelste lijn, maar door, van, van links. En daarom, en zonder de linker lijn, alleen maar, alleen maar één lijn, alleen maar chassadim, is het niet, is geen volmaaktheid. Daarom de, de geest dat van boven kwam. Bracht hem. Yeshua. Naar links. Ja. Naar de woestijn. Je, waarom is woestijn links? Om daar is geen. Wordt ge, licht gezien. Als, als. Alsof het niet is. Chogma zonder. Chassadim. Is. Is net als woestijn. Geen, het is geen plaats van, van waar men kan leven. Twee. We hier gereed sumo. De volgende regel. arba'im yom. We arbayim laila, waar je af. En het was na zijn... Um, Vasten. De volgende regel. Van 40 dagen en 40 nachten. Waar je af en hij had honger. Kijk, 40 nachten en 40, 40 dagen. Eh, vasten. Wat betekent dat? Dat betekent van malgoed. opstegen naar de. Via de netzerhoor je dus malgoed, net zo god je vier sferot, onder de gezin. Om die, om vanuit die toestand te komen, naar boven de geze. Dus vier sferot, mal tien, net zo god je en Malchut, onder de gezin. Om naar boven te komen dan, dat hij doet dat door vasten van veertig dagen en veertig nachten. Iedereen begreep dat dit geen 40 nachten en 40 dagen heeft die Sjoe doorgebracht in de woestijn. Begrijp je wat het, wat het is? De Tora spreekt en ook de, de, de, het Heilig Verbond spreekt niet over, niet spreekt niet over de aardse dagen en aardse nachten zoals men dat normaal denkt. Maar 40 betekent 40 sferot. En 40 dagen, 40 nachten. Waarom? Er bestaat rechts en links. En wij raf en hij had honger. Honger naar wat? Honger naar het licht. Drie. Wij elav drie. Wij gaas elav amina se. Wij omar. Imben Daber la vanim a wat is hier nou? La leggen. Drie. We gaan ze laven met een En de verlokker, zeg je dat? Hij die. verlokker, of zeg je dat? Hij die doet. Verleider. Verleider, beter. En de verleider naderde tot hem. Waarom? Waarom? En zij. In de volgende regel. Ben heilokimata. Indien jij zoon van Elohim bent. Ja, kijk nou wat ik zegt ons. Niet de zoon van Hawaii. Maar ik zeg, indien jij de zoon van Elohim bent. Huh? Elohim bent. Elokim is bina. Indien jij de zoon van Elohim bent. Daar berla van je mijle. Spreekt tot deze steenen. Weet je, hierna lalach hem. En zij voor zullen worden tot brood. Wat heeft je hem gezegd? Hij heeft hem gezegd, indien jij de zoon van Elokim bent, Bij Elokim is Bina, heb ik gezegd, Abouim, herinner je nog? Daarmee heeft Hashem de schepper de wereld geschapen, door deze naam. Dus als je de zoon van Elokim bent. Dus als je de zoon van Bina bent, en Bina is, de the, the, the Bina heeft chassadim, Daber el-Lavanim spreekt tot deze stenen. Stenen betekent, uh, zij die, uh, waar ontbreekt ja die verstoken zijn, sorry, verstoken zijn van chassadim, niet van chassadim. Dat zijn de avanim. Wat je hier dan? La la en zij zullen worden tot brood en brood is chassadim. And vier en dan kan je dan jouw kan je dan honger stillen. Ja? Vier. Vayan, vayomer, vayumar. En katoeve. Brood is brood niet hoogma? Nee, hoogma is jijn, is, is, is wijn. Hoogma. En hier is het, we dat, van, ja, van die stenen, zal je dan brood maken. Vier ehm, Wajomar. Kijk, het opstegen van de onder de parsa naar, naar, naar de parsa. Ik had jullie wel eens verteld wat betekent dat. Toen ik voordracht had, herinner ja, je nog, voordracht had, had ik jullie verteld dat als je komt dan eerst. Inspanning lever je. En dan is het net zoals het somber Zo so, van buiten. Zoals ik heb jullie verteld hoe, je, hoe dat gaat, het opstegen. Dan eerst, uh, veel, dan, dan is het net of je kwaad bent. De anderen keken naar je, dat is net of je kwaad bent. Mijn vrouw weet het al nu. Dus als ik dan moet omhoog komen, dan eerst is het, ja, het is net een beetje zo zwaar wordt ik, en dat is ook je dat het is dat ook leren hoe je dat ook deed en dat is dat de weg naar de Parsa en de Parsa wordt zo dat de plaats van Parsa is dat het als je als je doorheen komt is het net een beetje zo nog levend nog dood want daar is de waar de Parsa is daar is in de plaats ook waar de klipot. en doorlopen, de parsa, en dan is de hemel, als het ware. Maar daar is de parsa doorlopen, is ook net als gevoel ook, ook wat. En daarna komt honger. Honger betekent, ja, doorheen kan je komen, en dan wil really, je, komt het, de zin voor het leven, als het ware, van binnen betekent de op, op, op, o, um, op, oplichting, opluchting, opluchting, en de kracht. Maar, als je nader de parsa, dan is het net of, het of je krachteloos zo tussen leven en dood maar moet je dat doorheen komen. Dat is ook de parsa, dat is ook de scheidingslijn tussen de hogere en de lagere. Vier: Wa vayomar hen katuv. De volgende regel: Lo pi Vajaan en hij antwoordde. Ishoa antwoordde. maar en hij zei. En Katoe, het, het is geschreven. In de Torah zelf. De volgende regel. En nu precies de regel zoals in de Torah staat. Lo alaleh hem niet om het brood zelf. Niet om alleen, niet om een brood, alleen om um brood. Je Jehadam zal de mens leven. Hier al koelmotsapi, maar over alles wat uitkomt uit de mond van Hawaii. Het klinkt misschien niet zo mooi, maar jullie weten wat het betekent. Dus niet alleen om het brood de mens kan moet leven. Wat betekent dat? Wat betekent dat? dat. kijk goed naar wat hij zegt. Wat, wat aan het voor de hem, Yeshua? Het is niet alleen om brood. Wat is brood? Ja, niet alleen chassadim. Niet alleen chassadim. Niet uh, alleen Is Niet alleen voor chassadim zal de mens leven. Want het leven, kijk naar het woord leven. Het vijfde woord is yichyeh. Hier, komt van het um, woord gaaien? Leven, de mens zal leven niet alleen om brood, niet alleen chassadim. Ja, dat is de vierde, vierde regel van Afdalit. Ja, het vijfde woord. Jechie. Dus niet alleen om brood zal de mens leven. Betekent niet alleen om chassadim uh, te hebben. Dat is niet voldoende. De mens heeft een chokma nodig vanaf de linkerkant. ki i koi moze, maar over door alles wat uitkomt uit de mond van Hashem. uit de mond uit pi uit uit de mond, uit pie, aide, aide, aide mond, aide pie uit de mond, wat komt? Chokma. Dus de chokma, maar ook de chokma van Hashem. Ook de wijsheid van Hashem beide zijn nodig. Dat is eigenlijk wat hij, wat hij antwoordde aan hem. Want hij dacht hem. Ja, hij had dacht het alleen. hem Om even te provoceren. Dat hij zal dan willen doen. Wat, wat die satan hem vertelde, maar hij beriep zich door de uitspraken van de Torah, waarbij daar zit de kracht van um, de mens moet leven, niet alleen door het brood, niet alleen het chassadim, maar ook wat komt uit de mond, de wijsheid, gochma van Hashem. Dat maakt het leven van de mens. Vijf. Wij zei asatan, de volgende regel, één, hier, ha Wijamideig uw alpinat gaag beta migd. Wijesaig en de satan bracht hem en wijesaig betekent bracht brengen als het waren op de vleugels. Zo en hij bracht hem de satan de satan bracht hem naar de stad Akodes. Ak naar de hele stad. Nou, de iedereen denkt direct naar Jeruzalem. Gewoon laat iedereen de bezitter naar Jeruzalem. Oké, okay. maar wat Jan niet hoort, hij plaatste hem alpinaat op de hoek van het dak van Betamikdesh. Van uh, de tempel. Betamikdesh. Wat betekent dat? Nou, wie kan jou dat vertellen? Gewoon, ja, zo, zo is het. Wat betekent dat? Alleen Kabbala door Kabbala kan je dat iets begrijpen in Brit Ganesha. Bet Migdash, goed opletten. De kracht van Bet Migdash, van de, van de tempel, zijn vier bovenste van de, van de wereld Bria. We ja, hebben dat geleerd. De troon. Ja, de troon van, van Hashem, Ik ja, herinner je nog. Is in de Bria. Dus de vier, vier bovenste spheerrot van de Bria. En de, de, het dak van de Betamikners beta is. Waar het hoogste de hoogste plaats van de Bria. Dus, eigenlijk, het dak is, eigenlijk, de, als het ware, de, de vloer van de Atsilud, de goed van de Atsilud. eigenlijk, Want de, het, het, het dak van de lagere is, aan de andere kant van het dak van de lagere is de vloer van de hogere. Dus eigenlijk wat hij ons nu vertelt, dat hij bracht hem aan de rand van de wereld je Omhoog. Dus boven de betamikders, boven de op, de, op het dak van de Dat betekent dus op de, ja, op, het, op de vloer als het ware Raak, rakend, dat hij kon raken, stond met zijn voeten, eigenlijk met zijn voet, voeten, op de malgoed van de aziel. En dat betekent, in vergelijking met wat daarvoor was, dat hij al veel verder is gekomen. Je ja, dat hij al uh, beproevingen, Doorstaan. Lagere beproevingen. Om van stenen brood te maken of zo. So. Maar nu, dat is kwalitatief moeilijker. Moeilijker beproeving wat hij nu moet doorstaan. Zes. Waarom er elave? Jim, de volgende regel. Ben lokim Ata. Ne vol lemata. Kikatuf. Ki malachaviet savelacha. Et savelach. Waar kapaim isaucha. De volgende regel. Pentigov ba even araglecha. Kijk, pass pas in deze, in dit vers wordt mij veel, veel duidelijker. Wat ik geleerd had, ook in de Kabbalah en ook in de traditionele Torah. Kijk nou wat je ons vertelt. Kijk hoe geweldig wat Alma altijd steeds proberen ook bij Yeshua, steeds kijken op de achtergrond zien de boom des levens. Duidelijk wat de boom de levens De boom de levens is wat de boom de levens De boom de slaven's is de rampien van de wereld, het ja of niet. En wie staat bovenaan de wereld de de pin van de wereld het seizoen? De ketter van de pin van het seizoen. Dat is Yeshua, de kracht van Yeshua in zijn inbedding in de, in zijn, bij zijn uh, komst, de eerste komst in deze wereld. Ja? Dus wie staat dan bovenaan de boom des levens? Yeshua. Duidelijk. Dus kijk nou wat je ons nu vertelt. Eerst vertalen, zes. Wajomer elaf en hij, dus die satan, zei tegen hem, Iem ben, de volgende regel, heilokimata, indien jij zo de zoon van elokim bent, neful lemata, val naar beneden, ja. Dus als gebiedende wees, val naar beneden, val dan naar beneden. Kijk dat toe, want het is geschreven. Kimalachav, want Hij Elakim zal zijn engelen opdrachten ten aanzien van jou. Waar kapaim, goed elke woord horen wat hij zegt, want waar kapaim en op hun. Handen, maar betekent ook op hun vleugels, isauga, isaun, isaunha, zullen zij jou, jou dragen. De volgende regel. op opdat jij niet zou stoten, bij even, raak weg, opdat jouw voeten zou jij niet stoten, euh, tegen een steen. Zo, dat hoeft niet mooi te zijn. Mooi vind je altijd mooie vertalingen. Maar hier, goed opletten wat je ons vertelt. Nog een keer. En nu goed, goed, goed kijken, nu wat Kabbala jou heeft te begrijpen. Waar staat nu Yeshua? We hebben gezegd dat onze lessen zullen zijn als werk, zeg je Workshop. workshop. Dus we zullen dan gewoon werken, werken, proberen samen in dat te komen. De hele bedoeling is dat dit al zo gegeven wordt. Maar waar staat nu Yeshua? Hij staat nu met zijn voeten op de vloer van de wereld uit Dus Dus, goed van de wereld ze Dus hij staat nu helemaal in het heilige, in de wereld ze Zilud, naar zijn krachten, naar zijn... Geestelijke bevatting. Ja? Iedereen is, is er mee akkoord? Oké. Okay. Wat doet nu, wat nu wil, wat is de verlokking nu? Om het er keer naar beneden te doen. Ja. Hij, hey, wat? Om het in één keer naar beneden te doen. Natuurlijk. Wat zegt, wat is dan de nieuwe verlokking, wat is dan de verlokking van, van de Satan die zegt tegen Yeshua die staat nu in de absolute. Ga maar, spring daar naar de BIA, naar de wereld in BIA. Briai, Serai, Serai. Daar zitten de engelen. Eigenlijk, wij weten dat daar zitten de engelen. En de engelen zullen jou, zullen jou op hun vleugels dragen, zullen ze jou niet laten vallen. Je zal vallen net, op, net als je valt op een, op een kussen. Zo so, zal niets aan jou. Gebeuren, je zal niet stoten jouw jou voeten. Maar wat wilde hij, wat, wat, wat bereikte wat wilde hij dat je zo doet? Wat, wat jij had eerst gezegd was goed. Dus om te trekken het licht, om het te trekken van het licht, gochma, uit de wereld, absoluut naar beneden gewoon. Gewoon door de linkerkant gewoon naar beneden trekken om daarmee zonde te plegen. En duidelijk, dat is wat hij beoogt. Zeyfan, vayomer elav, Yeshua, voo dekatuvo, lot inase, et Hashem havaya, elokecha, vayomer elav en Yeshua zei hij zei tegen hem letterlijk, naar Yeshua. En Yeshua zei tegen hem, we oot en bovendien het is geschreven. In het Hebreeuws is het en nog is het geschreven. Laten zei het Hashem elokige. Gezult zult Hashem, Hawaia, jouw Elokim, niet uh, op proef stellen. Je? Dus dat betekent dat de mens, wat betekent Hashem op proef stellen? De mens kan op proef gesteld worden. Hè? Maar om te proberen dan Hashem om te kopen, om, te, ja, om, te, om de Hashem uh, uit te dagen of uh, misleiden huh? zou ik niet zeggen, maar uit te dagen of uh, zich betekent, wat betekent misleiden? Uh, um, op proef dat betekent ook hem proberen te laten doen wat niet in de wetten van het helaal is ingebouwd uitlokken. uitlokken naar iets wat uh, hem te laten te wil, te, hem te willen laten handelen naar het gewenste, en niet naar de wetten, naar wetten van het helaal om gewenste van hen, doe dat dat net zoals die, die, die man dat zegt ja, ik heb zoveel ge, ge, ge, gebeden gebaden. Gebeden over mijn over mijn vader, en toch hij was ziek, en toch ging hij dood. Dus nu geloof ik niet in schepper. Maar omdat zijn wishful thinking was: ja, yeah, als hem mij helpt, dan bestaat het. Uh, Zoals so, so, ook bij ons, de schilders waren thuis. En een schilder zag mijn baard en alles. En hij zegt: Kabbalah. Ik Oké, okay. als ik dan miljoen, miljoen euro krijg. Of via de, zeg mij dat ik koop daar een lotje en we, we, weinig een miljoen, miljoen euro. Je hoeft niet veertig miljoen, miljoen euro. Dan zal ik geloven in Kabal. En zeg nee, dat kan ik je niet garanderen. Pepe, dat is een wishful thinking. Dat betekent, betekent ook op de schepper Hashem op proef te stellen. Dat is wat hij zegt. Nee, je mag de schepper niet op proef stellen. Waarom? Wat betekent in, in, dit, in dit opzicht? Hoe kan je dat in dit opzicht zien? Hashem heeft in zijn uh, scheppingsplan zo ingebouwd, dat men mag niet van de licht lichthochma aantrekken naar de wereld en Bia. Ja, je mag niet laten vallen licht naar, er, naar beneden, naar Bia. En jij wil dat ik het doe. Dat zit dat, dat niet, niet, niet in de instructie van de schepper. En jij wil dat ik het doe. Dat betekent, jij wil dat ik hem uitdaag. Dat kan ik niet doen. Dus ik kan alleen doen dingen die. Dus rijmen met de instructie die door de schepper is. En zo moeten we ook proberen altijd op die manier de realiteit zien. Niet hey, de wishful thinking, niet te denken, nou nu leer ik de kabbala nu kan kind ik wel of, allerlei all wishful thinking, allerlei dingen die ik wens, moet ik alleen maar een man de re, op de op doen. Stegen hè? wat ik wil graag, en dat ik gewenste, gebeurt dan aan mij. Je weet niet wat je, wat je zegt, het kan zijn dat jij trekt, wil iets hebben, dat slecht voor jou is, in jouw ogen is het goed, maar... en dat men geeft het aan jou niet, ook omdat jij wil het ontvangen op de manier zonder werk, zonder beproeving zonder alle andere dingen zonder zich aan te passen aan de wetten van het hemel. ja Henk een beetje zo dat, wat wij moeten kijken wat wij leren nu bij, bij Brit Gadasja moet zijn de manier dat wij terug kunnen vinden en in grote lijnen dat je, je begrijpt wij moeten dat terug kunnen vinden in de Kabbala-leer wat wij leren. En interpreteren dat wat bij ons opkomt, dat het moet ons helpen. Zoals so Yeshua zou ons dat kunnen vertellen, zoals so Yeshua zou te midden van ons zou zitten, en hij zit hier te midden van ons. En hij hoort elk woord wat komt hier, en ik alleen doe mijn mond open en niets anders en het is net als maaltijd met Yeshua met dat is onze taak niet uit ons verstand iets te proberen te vertellen of proberen te interpreteren, maar wat bij ons opkomt in wat wij we weten van Kabbalah. En de strekking van de hele, ja, de, hele, de hele doel van de schepping is om de schepping behagen te geven. Alleen de manier waarop telt dat wij de schepping moet zijn wens om te ontvangen, transformeren en de wens van het geven. En dan zal alles stromen naar binnen, zonder, zonder problemen, zonder iets... Want dan zullen ook de beproevingen zacht en fijn voor ons zijn. We zullen dat niet, beproevingen niet meer dan er, zullen ervaren als beproevingen. Het zal pijn uit liefde zijn. En genot uit liefde. Alles zal om het even zijn dan. Of ik in de linkerlijn of in de rechterlijn ben. Zal alles om het mij... Om het even zijn, om welke manier ik met de, schepper, met de schepper wil, dat ik met hem in contact kom. Acht, van Joseph, de, de laatste regel, en dan het vers 8 en dat is onze laatste regel. Vajaseva satan vajisa el har gavo od. Vajar eju et kol mabalhut De volgende pagina, pagina 4, de eerste bovenste Tevel uchwoda. Het vers. 8 wat Josef, A Satan en, en de Satan toe weer doorgaan. Net zoals so. Josef is het net als Josef, Josef, de naam Josef, maar hier is het wat Josef betekent uh, her, verder gaan, herhalen, nog een keer. En hij bleef, de satan bleef hem verder uh, toevoegen, uh, proefingen. Wees hoe En hij bracht hem, El Garhaboamot, naar een zeer hoge berg. Waar hoe El Koolman en liet hem alle koninkrijken de volgende pagina, de eerste regel bovenste regel die alle koninkrijken van de tevel zien tevel betekent aarde maar dan in lagere betekenis. lagere lagere aarde wat dan en hun uh, glorie en tevel nog een keer is aarde maar dan geestelijk in een lagere uh, geleider dus niet geestelijk maar wel echt lager, zoals koninkrijken van deze wereld met al hun machtsvertonen al hun kracht en macht van de mensen en hier is het belangrijk om dat ...apart te behandelen... ...dat gaan we dan de volgende keer doen... ...bij Zattershem. Maar dan kijk goed... ...hoe wij dat doen... ...dat het moet ons helpen wat wij... ...leren hier in Brit Gadasha... ...en de manier waarop nog een keer... ...dat wij het putten... ...vanuit... ...aan de ene kant van de Kabbalah... ...goed opletten... ...aan de Kabbala, ...dus de leer van de Kabbalah... ...en aan de andere kant... ...boven elke kennis gaan om verder te putten uit de roge kodis. Bij de interpretatie van wat we leren uit de heilige geest